7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Gaddafi gedood door kogel in het hoofd, extra crisis-euro-top ingelast... en Armin van Buren niet meer beste DJ van de wereld. In Libië is op veel plaatsen tot diep in de nacht feest gevierd na de dood van kolonel Gaddafi. Over de manier waarop hij aan zijn eind is gekomen wordt steeds meer duidelijk. Hij is gedood toen er na zijn arrestatie een vuurgevecht uitbrak tussen zijn aanhangers en strijders van de Nationale Overgangsraad. Daarbij kreeg Gaddafi een kogel in zijn hoofd. Zo maakte de Libische interim premier Mahmoud Jibril bekend op een persconferentie. Strijders van de Nationale Overgangsraad vonden Gaddafi gisteren in een rioolbuis in de buurt van Sirte. Gaddafi liet zich oppakken en wegvoeren in een auto. Volgens Jibril werd er tijdens de rit plotseling geschoten en raakte Gaddafi daarbij dodelijk gewond. Jibril benadrukte dat dat niet met voorbedachte raden gebeurde. Het lichaam van Gaddafi is overgebracht naar Misrata. Hij zal volgens de overgangsraad op een geheime locatie worden begraven. De NAVO heeft de Libiërs opgeroepen zich te verzoenen en samen aan een vreedzame toekomst te werken. Vandaag praat de NAVO met de VN en de Overgangsraad over het beëindigen van de missie in Libië. Republikeinen en democraten in de Amerikaanse Senaat hebben elkaars plannen om de economie aan te zwengelen tegengehouden. Alle 47 republikeinse senatoren, twee democraten en een onafhankelijke senator stemden tegen het democratische plan om miljonairs extra belasting te laten betalen. Met dat geld wilde president Obama de salarissen van 400.000 leraren, agenten en brandweermannen betalen. De Democraten blokkeerden op hun beurt in de Senaat een republikeinsplan om 3% inkomstenbelasting af te schaffen voor bedrijven. In Brussel vergaderen de ministers van Financiën van de 17-euro-landen vanmiddag over de problemen in Griekenland, de verruiming van het noodfonds EFSF en over eventuele extra steun aan de banken. Morgen komen de ministers van Financiën van alle EU-landen mee vergaderen. Ze bereiden de top voor van regeringsleiders, die is zondag. En nu wordt er al van uitgegaan dat het dit weekend niet lukt om tot een akkoord te komen over crisismaatregelen. Daarom komt er een extra eurotop, waarschijnlijk begin volgende week. De Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy zijn het officieel nog niet eens over hoe het noodfonds EFSF moet worden vergroot. De Spaanse premier Zapatero heeft de verklaring van de baskische afscheidingsbeweging ETA een overwinning voor de democratie, de wet en de rede genoemd. De ETA maakte gisteren bekend definitief haar gewapende strijd te staken. De beweging wil nu een dialoog over de toekomst van Baskenland. Spanje en Frankrijk hebben altijd gezegd dat van onafhankelijkheid geen sprake kan zijn. De ETA werd opgericht in 1959. De eerste in eerste instantie voerde de ETA een vreedzame strijd voor een onafhankelijk Baskenland. Maar gaandeweg nam het geweld toe. Bij aanslagen zijn zeker 800 mensen omgekomen. De afgelopen jaren kondigde de ETA al enkele keren een bestand af. In Chili hebben tientallen studenten en andere demonstranten een vergadering in de Senaat verstoord en daarna enkele uren het Senaatsgebouw bezet. De demonstranten willen een referendum over de sociale problemen in het land, met name de problemen in het onderwijs. Al maanden wordt in Chili gedemonstreerd tegen het onderwijsbeleid van de regering. Studentenvakbonden willen dat scholen en universiteiten voor iedereen gratis worden. De regering wil niet met de studenten praten. President Piñera beschouwt de demonstranten als radicalen. en zegt dat de plannen niet haalbaar zijn. Gisteren liep een demonstratie in de hoofdstad Santiago uit op rellen. In een ziekenhuis in de staat New York is de Amerikaanse rockfotograaf Barry Feinstein overleden. Feinstein maakte vooral foto's voor platenhoezen. Zo is de cover van Bob Dylan's The Times They Are A Changing van zijn hand. En maakte die ook platenhoezen voor George Harrison en Janis Joplin. Feinstein was al enige tijd ziek. Hij was 80. DJ Armin van Buren is niet meer de beste DJ van de wereld. Na vier jaar is hij van de eerste plaats verdrongen... door de Franse DJ David Guetta. Dat is vannacht bekendgemaakt op het Amsterdam Dance Event. Van Buren staat op de tweede plaats... Gesto op drie. In de top 10 staat nog een Nederlander, Afrojack, op de zevende plaats. De lijst is samengesteld door het Britse DJ Mike... en geldt als de officiële DJ top 100. 600.000 mensen hebben de afgelopen tijd gestemd op hun favoriete DJ. PSV heeft in de Europa League met 1-0 gewonnen van Hapoel Tel Aviv. Wijnaldum benutte in de 70ste minuut een strafschop... Twente won in Denemarken met 4-1 van Odense. En PSV en Twente staan allebei eerste in hun pool. De derde Nederlandse club, AZ, speelde thuis met 2-2 gelijk tegen Austria-Wien. De Alkmaarders staan tweede in de pool. En dan is weer nog. Vandaag zonnig en droog. Alleen aan de noordwestkust is kans op een bui en het wordt een graad of 11. Tijdens het weekend volop zon, maar wel fris met overdag 11 of 12 graden. En in de nacht op veel plaatsen vorst aan de grond. ANWB, verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd op de A16 richting Rotterdam bij de Drechttunnel. De rechtertunnelbuis van de Drechttunnel is even dicht geweest. Maar die is zojuist weer open gegaan. Dus de file die daar nu staat, die lost heel snel op. Op de A27 vanuit Utrecht naar Almere... staat tussen Almere Haven en Almere Hout 3 kilometer... Er komt er een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is dicht bij Almerehout. Tenminste, je kan er alleen maar langs via de af- en oprit. En de N57 in de richting van de Rotterdam... die loopt vast tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 over 3 kilometer.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 Brengt mij over de gehele wereld. Vliegtickets, auto's en hotels. Ik boek simpel en snel bij Vliegtickets.nl. Willem, bij IWIS Groeneveld krijg je nu tot 200 euro korting op een multifocale bril. Ah, okay, ja. En als je niet aan de glazen kunt wennen, mag je ze gratis omruilen. Tot 200 euro korting op een multifocale bril. Dat zie je alleen bij Eyewear Groeneveld. Ook dit jaar weer door het publiek verkozen tot beste optiekketen. Oh, dat is niet misselijk. Vrij Nederland houdt van internet. Ja, als het net zo inhoudelijk is als ons papieren blad. Deze week gratis bij Vrij Nederland, de Media Gids. De beste links naar documentaires, blogs tv-interviews. Van het internet, maar op inhoud geselecteerd door de redactie. De Media Gids geeft de beste bronnen bij het nieuws. Gratis bij uw papieren blad. En op de site en als app. Vrij Nederland, lang leven de inhoud.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 Voor een 7 Fjord cruise van 749 euro gaat u naar uw reisagent of hollandamerica.nl. Deze week in de gratis mediagids. Occupy is niet de enige weg. De column van Alexander Klupping. En worden de Amsterdamse liquidaties ooit opgelost? Vrij Nederland. Lang leven de inhoud. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Marcel Ooster. Goedemorgen. Frankrijk eist een beetje de hoofdrol voor zichzelf op... in de bevrijding van Libië van het regime van Gaddafi. Hoort uw correspondent Ron Linker zo over. Over de stemming in Tripoli praat ik met journalist Gerbert van der A. Hij is in de hoofdstad. Verslaggever Hans-Jaap Melis is hier om te vertellen... wat hij nog weet over de dood van Gaddafi en het lot van zijn zoons. De mannen die het leven van de Libiërs zo lang hebben bepaald. En nu is Libië dus voor het eerst sinds lange tijd Gaddafi vrij. De leider van de afgelopen 42 jaar is gisteren gedood. Maar zijn ondergang werd al veel eerder ingezet. Geïnspireerd door de volksopstanden in Tunesië en Egypte... begint de Libische opstand op 17 februari. In de oostelijke stad Benghazi gaan mensen de straat op... vanwege de arrestatie van een mensenrechtenactivist. Al snel spreiden de protesten zich uit over Libië. In verschillende steden wordt gedemonstreerd... voor het vertrek van dictator Gaddafi die de protesten op zijn beurt met harde hand de kop probeert in te drukken. Waar is het Westen? Mensen sterven hier op straat. Die steun laat op zich wachten. En ondertussen heeft de oppositie een leger aan opstandelingen gevormd... die een gewapende opmars naar Tripoli begint. In maart komt dan de hulp uit het Westen. President Sarkozy kondigt een militaire actie van de NAVO aan om de Libische burgers te beschermen. Een cessez-le-feu immédiat et l'arrêt des violences contre les populations civiles in Libië. Gaddafi bevindt zich in het nauw en zweert wraak. Een lange strijd volgt tot de opstandelingen eind augustus Tripoli in handen krijgen. Ik ben nu in het hoofdkwartier van Gaddafi. Om me heen worden werkelijk gigantische hoeveelheden wapens te Er staat een man met waarschijnlijk de kolonelspet van Gaddafi is te dansen. De opstandelingen hebben bijna heel Libië in handen. Op de geboortestad van Gaddafi na. Als ook er gisteren valt, meldt de libische televisie de arrestatie van Gaddafi. Een van de nieuwslezers, gehuld in de libische vlag, groet en dankt de opstandelingen van het nieuwe bewind. salute you rebels, salute you Niet lang daarna melden bronnen dat Gaddafi is gedood. Mahmoud Jibril, premier van de Nationale Overgangsraad, bevestigt dit. We hebben been als Libiërs voor dit historische moment. Muammar al qadhafi is killed. In Tripoli is het feest. Ik ben very happy because hij is Want Because when hij is right here. Because everyone is like him. To kill right here. Any civilian, any mom, and any family have a child killed or is waiting for that day. Iedereen die een slachtoffer van Gaddafi kent of een familielid heeft verloren. Iedereen heeft op deze dag gewacht. Zo vertelt een van de strijders. Dan komen de eerste beelden binnen van het lichaam van de verdreven libische leider. We hebben about 20 seconds of video. This is a video van de former Libyan leader. Muammar Gaddafi dead. Op de beelden is het lichaam van Muammar Gaddafi goed te zien. De man die 42 jaar aan de macht was, is gedood. In Tripoli is journalist en Libië kenner Gerbert van der Aag de A, goedemorgen. Goedemorgen. Zo lang doorgefeest vannacht in Tripoli. <laughs> ja, ja, heel lang. Uh... Uh, ja, ik zit in een klein hotel in de oude stad, vlakbij bij het Groene Plein, wat tegenwoordig het Martelaarsplein uh, heet. Ja, daar was het tot, tot uh, ja, ik was ben daar om een uur of twaalf uh, weggegaan. Uh, ja, toen was het nog steeds heel druk. En uh, ja, er, bij gebrek aan vuurwerk wordt er dan heel veel in de lucht geschoten met, uh, met, ja, met, met mitrailleurs en heel veel wapens in de omloop. Bijna. Bijna iedereen, uh, iedere jonge man uh, heeft, heeft een wapen. En, en vaak hebben ze dan ook nog een militair uniform aan. Uh, en allemaal verschillende militaire uniforms. Maar er is heel veel geknal, dus ik konden slapen ook wat moeilijk vatten uh, vannacht. Ja, en gaat dat dan vandaag door, dat feest? Hoe worden de Libiërs wakker, denkt u? Ja, ja nu is het heel, heel rustig. Het, is, het, het weekend is ook be begonnen. Het, het Islamitische weekend, ja, dat begint op vrijdag. Um, en ja, Libiërs zijn nooit zo heel erg vroeg, dus uh, ja, ik denk dat het voorlopig nog wel even rustig blijft. En ja, nu is het bijvoorbeeld heel, heel rustig op straat, er is bijna niemand uh, op straat, het wordt ook pas net licht hier. Gerbert van de A in Tripoli, we spreken u later weer, bedankt voor dit moment. Gaan we door naar Joris van der Kerkhof, die is vanochtend bij Libiërs in Nederland. Joris, zijn ze daar ook in feeststemming, of moeten ze toch ook heel sterk terugdenken aan de afgelopen jaren? Nou, vooral dat laatste. Het was wel bijzonder wat er net gebeurde. Joven 41 jaar, geboren nadat Gaddafi al aan de macht was... op 16-jarige leeftijd naar Nederland gekomen. Toen u hoorde van de afgelopen maanden dat overzicht... We staan nu in het donker bij uw auto, u moet zo naar het werk. Dus ik had het niet precies zin, maar u ja. werd er emotioneel van. Ja, dat heeft u goed gezien. Want, uh, de ja, want flitsen gaan door mijn hoofd van de afgelopen zes maanden. Uh, wat de mensen door hebben moeten maken. En uh, al dat geweld uh, voor vrijheid. En uh, ook de 42 jaar wat verhalen naar buiten zijn gekomen... Uh, flitsten ook door mijn hoofd. De politieke gevangenen die opgepakt zijn, werden... Uh, Beelden van, uh, op tv van mensen die opgehangd uh, worden om uh, um, um de publiek uh, angst aan te jagen. En, en al, dus die die beelden, al die beelden buitelen over elkaar ja. heen. En, en, u weet en dan moet u ja. nu gewoon uh, naar Emuiden om bij de hoogovens uh, te gaan adviseren. Ja, dat klopt. en uh, Dus ja, dat is ook weer zo het geval. Er wordt de vuilnis opgehaald in Leiden. Ja. En uh, dat is ook zo het geval. Uh, ja, het dagelijkse leven gaat gewoon door. Je gaat naar je werk, je, je pakt alles weer op. En uh, dat, is heel, uh, dat, dat is de realiteit. Nou, die realiteit die staat daar. Uh, gaat u maar aan het werk, we praten straks verder. Oké, okay, dank u wel. Met Hans-Jap een verslaggever die vaak aan het front was in Libië, praat ik ook zo door over Libië en de toekomst van het land. Eerste verkeersinformatie bij de AWB, dat is mooi. Goedemorgen Marcel. Er staan maar twee echte files op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Daar staat tussen de Stichtsebrug en Almere hout drie kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Bij Almere hout is de weg dicht. Je kan er alleen maar langs via de af- en oprit. En bij Rotterdam viel op de N57 naar Rotterdam tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A27. 15 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal het Marcel Oosten. Ja, Hans-Jaap Melissen is hier. Uh, Hans-Jaap, welkom. Uh, je stond trouwens op het punt om weer af te reizen hè, naar Libië. Ja, ik uh, was bezig een visum te regelen, want dat was uh, ineens weer nodig. Hoewel je misschien kunt denken, als je nu arriveert... willen ze heel graag pers weer massaal naar binnen. Maar dat, uh, er waren al mensen, ook Nederlandse journalisten... in de problemen gekomen die echt teruggestuurd werden bij de grens. Uh, ja. En ga eerst maar een uitnodigingsbrief... Regelen. En dat deed ik precies op de dag dat uh, Gaddafi uh, gearresteerd en gedood werd. Ja, en we hoorden net die uh, Libiërs in Nederland ook al zeggen... ja, dan moet hij toch weer sterk aan het verleden terugdenken. Hoezeer gaat dat verleden nog spelen en uh, zijn ze daar al klaar mee? Want met de dood van Gaddafi zijn misschien niet al zijn aanhangers nu opeens ook verdwenen. Nee, die hebben natuurlijk wel een inspiratiebron verloren. Uh, maar aan de andere kant uh, uh, denk ik dat heel veel mensen ontgoocheld zijn in het nieuwe Libië. Zeker als hen verder niets geboden wordt. Um, Zo'n zo, zo wijk bijvoorbeeld in Tripoli, Abu, Abu Salim... waar je vrij recent gaddafi aanhangers weer op straat zag. Ja, um, ja dat, dat zijn mensen die hun banen zijn kwijtgeraakt, uh, die, die gunsten hadden van het oude regime. Als ze geen gunsten krijgen van het nieuwe regime... of een beetje geholpen worden nog... dan blijven dat wel ontevreden burgers die ook nog steeds wapens hebben. En wat gaan die doen? Dat is, dat is de vraag. Ja, jij hebt ze ontmoet en jij hebt natuurlijk ook de strijders ontmoet. Ja. Uh, hoe zullen zij met die mensen omgaan? Want die, ja, die, ja, de, de, wat je al zegt, die zullen ze iets moeten bieden. Ja, maar dat, dat, dat zit er niet heel erg in... Uh, en, en dat is natuurlijk het grote probleem. En dat weten die mensen ook. Uh, er zitten heel veel gevangen uh, op dit moment. Die moeten wachten op een proces. Uh, en en dat, er zijn ook mensen standrechtelijk geëxecuteerd. Er zijn door de mensenrechtenorganisaties alleen van dat soort schendingen uh, gemeld. Uh, ik heb zelf gezien dat ze, dat ze gebouwen binnenvielen... of huizen gingen verwoesten van uh, familieleden van Gaddafi. Oh, je kunt je trouwens die frustratie na zoveel jaren uh, dictatuur uh, redelijk goed voorstellen natuurlijk. En, ja, dat, dat is maar de vraag hoe dat gaat lopen. Um, ja. uh, ook binnen de, de opstandelingen zelf, de, de nieuwe regering moet je zeggen... Daar zijn ook spanningen over wie heeft straks de macht. Want het is natuurlijk heel onduidelijk eigenlijk hoe dat nou verder moet. Ja, zo'n interimregering, daar werd over gesproken al, maar het werd opgeschort, die, die uh, verdere besprekingen, omdat het niet nog uh, het hele land was bevrijd. He, dan moesten we op zit. Zaterdag wordt, he, dat is morgen, dan, dan wordt uh, het land bevrijd verklaard. Maar dan moeten er wel hele grote concrete stappen worden gezet. Ja. En dan is de euforie misschien zo ook weer weg, als dat niet heel erg makkelijk gaat. Ga je er wel voor aan, vanuit dat de gevechten nu stoppen, nu inderdaad de nou, leider weg Ja, die grootschalige gevechten zullen uh, nu echt voorbij zijn. De NAVO hè, zegt ook nu van, nou, nu is het tijd voor ons ook om uh, nog uh, even een laatste vluchtje erboven en, en, en een dag te zwaaien. Maar, uh, maar dat er nog kleine problemen kunnen ontstaan, dat, dat je wijken hebt waar ontevredenen wonen... Ja, dat, dat lijkt mij vrij logisch. Ja. Even heel kort nog, want die, die zoon zei... Moetassim is dan dood, daar zijn beelden van geweest. Over over zijn lot, daar is dan nog... Uh, en die wordt gezocht, dat is een van de... de ja, de, de, de daar zijn grote berichten dat hij is gearresteerd... dat hij gewond is in een ziekenhuis ligt. Maar er zijn geen beelden van gezien tot nu toe. Ja, en Moetassim is wel dood, daar hebben we ook beelden van gezien... die in Nederland bekend werd als... Uh, waar Talita waar van Zon, dat ja. fotomodel bij je vriend was. Uh, twee zonen zijn naar Algerije gevlucht... samen met een dochter... Uh, en ook uh, de vrouw van Gaddafi, dat is in augustus is gebeurd. Eén zoon is in april omgekomen, naar alle waarschijnlijkheid wel, Saif al-Arab. En je hebt Gamis, uh, een beruchte leider van een brigade, die ook waarschijnlijk nu uh, ja, toch wel echt is ja. doodgegaan. Maar, uh, en Saadi zit in Niger. Goed. We praten later door. Hans-Jaap Melissen, dankjewel voor dit moment. Gaan we naar Frankrijk. Want Frankrijk nam het initiatief tot de NAVO-missie. En het was ook Frankrijk die de eerste bommen gooide... op doelen van kolonel Gaddafi. Toen het regime van Gaddafi wankelde... waren de Fransen er het eerst bij om de opstandelingen te erkennen. En nu zeggen ze zelfs indirect verantwoordelijk te zijn... voor de dood van Gaddafi. Conspident Ron Linker in Parijs. Ron, verantwoordelijk voor de dood van Gaddafi. Hoe is hun uitleg daarbij? Er zijn natuurlijk heel veel vraagtekens nog bij de precieze omstandigheden rond de dood van Gaddafi. Hè. Maar gisteren kwam de minister van Defensie van Frankrijk met een verklaring over de rol van de Franse luchtmacht. Hij zegt op een bepaald moment gisteren kwam er informatie binnen over een convoy van zo'n 80 auto's dat de stad probeerde te ontvluchten. Nou, de NAVO heeft toen opdracht gegeven om dat konvooi te bestoken... en dat hebben vervolgens mirages van de Franse luchtmacht gedaan. Ze hebben volgens Defensie het konvooi niet vernietigd... maar daardoor kwamen eh, kwam die, die 80 auto's wel tot stilstand... en konden de opstandelingen toeslaan en Gaddafi inrekenen. Nogmaals, het is onduidelijk hoe het nou precies is gegaan... want op een bepaald moment gisteravond kwamen er ook berichten binnen... dat het konvooi eh, zou zijn getroffen door een Amerikaans onbemand vliegtuig, een drone... Het um, is niet na te gaan wat de juiste lezing is... maar de Fransen houden vol dat het Franse vliegtuigen waren... die Gaddafi dus definitief een halt toeriepen. Ja, de, de rol van Frankrijk bij de uh, strijd in Libië is overduidelijk... maar nu hebben we Sarkozy eigenlijk nog niet gezien of gehoord. Is daar een verklaring voor? Ja, dat eigenlijk nog niet. Uh, de, sommige commentatoren hier vragen zich dat ook hardop af. Hè. Misschien had het te maken met de geboorte van zijn dochter. Uh, misschien had het te maken met de komende eurotop en de voorbereiding daarop. Hoe dan ook, Sarkozy is gisteren niet in beeld gekomen op televisie. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Britse premier Cameron, de Amerikaanse president Obama. Het bleef bij een schriftelijke verklaring van het Elysee, waarin de president ja, vaststelde dat Libië aan een nieuw hoofdstuk is begonnen. Eh, het is wel opvallend inderdaad dat Sarkozy voor deze aanpak koos. Hè, met al die wapenfeiten van de Fransen, het was het eerste land dat de rebellen erkende... Uh, er was een bijeenkomst in Parijs waar die NAVO-acties werden gelanceerd. Er was hier een donorconferentie nog vorige maand. Uh, Sarkozy was onlangs nog in Benghazi. Nu dus een schriftelijke reactie. Ja, Het is een opvallende, sobere conclusie van uh, de Franse militaire betrokkenheid. Ron Linker in Parijs. Tien voor half acht u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Er ook nog ander nieuws, of er komt ander nieuws vandaag. Want vanmiddag zullen we weten of de film De Heineken-ontvoering wordt verboden. Om vier uur door de rechter wil Tonkens uitspraak in het kort geding... dat gisteren is gehouden. Kort geding van Heineken-ontvoerder Willem Holleder... tegen de producent van de film IDTV. Jeroen de Jager was daar gisteren bij. Er was veel belangstelling voor het kort geding. Alleen de man om wie het draait en die de film wil tegenhouden... die was er niet. Zijn advocaat wel, Stijn Franke die een brief voorleest... namens Willem Holleder. Dit is dus de brief van meneer Holleder. Geachte, edelachtbare... Via deze weg wil ik u graag. Dan wat uitleggen. inleidende woorden en vervolgens de kern van zijn verhaal. Waarom Holleder vindt dat de film moet worden verboden? Het gaat er mij namelijk om dat ik wil voorkomen dat zo'n zelden commotie ontstaat. over de fictie in de film die vermengd is met de werkelijkheid. Degenen die deze film namelijk zien, kunnen immers niet uit zichzelf weten. wat fictie dan wel de waarheid is. Willem Holleder voelt zich door de film aangetast in zijn naam en goede eer. De film overdrijft namelijk, vertelt niet 100% de waarheid. En dat heeft Holleder al in een vroeg stadium laten weten aan IDTV. De producent was gewaarschuwd, wist wat de bezwaren waren... en heeft ervoor gekozen om zijn eigen gang te gaan. Maar het is toch gewoon een gedramatiseerd verhaal? Ja, terwijl het tegelijkertijd pretendeert de waarheid te zijn. Het heet namelijk niet de ontvoering van meneer Jansen, het heet de Heineken-ontvoering. Als je kijkt naar de persoon die Willem Holleder speelt, dat is gewoon een lookalike. Dus de pretentie van waarheid zit erin... Je wordt vermengd met allerlei verzinsels. met leugens. En dat kan niet. Holleder wil net als iedere andere Nederlander. dat zijn rechten en belangen worden gerespecteerd. Nou zegt IDTV. Holleder die komt niet voor in de film. en dus kunnen zijn belangen niet worden geschaad. Er is hooguit een persoon die op Holleder lijkt. Uh, nou, ik denk dat ten eerste van belang is. dat meneer Holleder niet in de film zit. Uh, hij zit wel verwerkt in het karakter Rem. maar dat bestaat uit enerzijds fictie. uit Willem Holleder en Martin Airkams. Dus je kan niet zomaar zeggen dat dingen die uh, Rem doet dat die aan Holleder worden toegeschreven. Ik denk dat iedereen ook wel duidelijk is dat Rem een fictief karakter is. Op het punt van de vermenging van fictie en werkelijkheid... had IDTV een interessante redenering. Namelijk dat wat Holleder in het echt heeft gedaan... misschien nog wel erger is geweest dan in de film te zien is. En dus zei advocaat Jens van der Brink van IDTV... Dus de wederpartij moet gewoon de film gaan bekijken... en als ze daarna nog steeds denken dat er allerlei scènes onrechtmatig zijn... dan kunnen ze als iedereen gewoon daarna proberen om die uiting, de film, te verbieden. Geen censuur vooraf dus. Helemaal niet als ze nog niet eens de film hebben gezien. Bovendien, het gaat om een film. Werk van een regisseur, scriptschrijver, kunstenaars. En daarbij is het ook van belang dat kunstenaars... wel degelijk mogen beledigen en shockeren. Ze hebben de vrijheid om hun visie te geven... op wat de samenleving bezighoudt. En, en dat geldt natuurlijk zeker voor voorvallen... die de samenleving zo hebben geschokt als de Heineken-ontvoering. En zoals gezegd, om vier uur... De uitspraak van de kort gedingrechter. En dan zullen we weten of de film volgende week in de bioscopen mag gaan draaien. Hoort u meer over vanmiddag dus in het Radio 1 Journaal. Dit weekend, we zouden het haast vergeten, naast al het nieuws rond Gaddafi... komen de eurolanden, de regeringsleiders van de eurolanden, bijeen... in een poging om de eurocrisis op te lossen. Voor die topplaatswinst spreken eerst de verschillende ministers van Financiën met elkaar. Aanleiding voor de eurocrisis zijn natuurlijk de financieel-economische problemen in Griekenland. Daarom is naar correspondent Connie Keese in Athene. Connie, het uh, is begonnen met Griekenland. Nou ja, niet helemaal, maar dat is toch nee, een grote, oor grote oorzaak. <laughs> met welke boodschap ver vertrekt de Griekse minister van Financiën naar Brussel? Nou, minister van Financiën Venizelos komt naar Brussel met een nieuwe wet in zijn zak. Met maatregelen waar de Europese Unie en het IMF om hebben gevraagd. Nieuwe bezuiniging op salarissen en pensioenen. Vooral voor de ambtenaren naar uh, nieuwe belastingmaatregelen en andere pijnlijke maatregelen. Nou, de Griekse regering heeft die wet... met een meerderheid door het parlement gesleept... maar wel voor een hoge prijs. En ze verwacht nu dat de volgende tranche uit het noodfonds... die 8 miljard euro richting Athene zal komen. Maar de Griekse regering en de minister... Uh, zal ook aandringen op uh, besluitvaardigheid van de kant van de euro... Min, van de Europese ministers en later de regeringsleiders... om een oplossing te vinden voor de zware last die op uh, Griekse schouders dat is die enorme staatsschuld. Italië kent natuurlijk ook financiële en economische problemen. Bas Mesters in Rome, de Italiaanse minister van Financiën... wat zal die vertellen in Brussel? Ja, zijn koffer is een stuk leger, kan ik zeggen. Want ze hebben hier het veel te druk gehad met andere zaken... zoals de vertrouwensstemming over de regering, allerlei corruptieschandalen. Er is deze zomer bezuinigd. De bezuinigingen zijn aangekondigd. In totaal structureel voor 60 miljard in 2013. Maar de ECB, de Europese Centrale Bank, vroeg in een brief veel meer aan Italië... Er moet structureel hervormd worden op het gebied van pensioenen arbeidsmarkt, flexibiliteit, bureaucratie, dat moet allemaal gebeuren. En er is in de verste verte nog niets van te zien... terwijl de deadline daarvoor drie weken geleden verstreken is. Oh, en heeft hij daar een verklaring voor? Of gaat hij beweren dat het in Italië allemaal niet zo erg is als het lijkt? Hij zal zeker beweren dat Italië zeer solide is. en Er zijn altijd argumenten aan te voeren om te zeggen dat dat nog steeds zo is. Hij zal zeggen dat het begrotingstekort in Italië al jaren onder controle is... En zolang dat zo is, dan is het, lijkt er ook geen probleem te zijn. Maar het grote probleem van Italië is beperkte groei... al tien jaar lang de helft van het Europese gemiddelde. En als dat niet snel aangepakt wordt... dan valt dat begrotingstekort niet meer onder controle te houden. En dan zal die staatsschuld verder stijgen. En dan zal het vertrouwen afnemen. Ja, en dat komt niet tot stand. En dat zal hij niet zo zeggen, of misschien achter de schermen wel. Omdat er werkelijk op alle fronten gepolariseerd wordt. Tremonti werkt apart aan een plan... En Berlusconi werkt aan een ander plan. Huh. Umberto Bossi van de regeringscoalitie wil geen aanpak van pensioenen. Berlusconi wel. De linkse partijen willen geen aanpak van de uh, uh, arbeidsmarkt. De regering misschien wel. En zo gaat het eigenlijk maar door. Het zuiden wordt boos als er extra subsidies voor zonne-energie naar het noorden gaan... En zo is iedereen het oneens met iedereen. En daardoor is het heel moeilijk om uh, een goed hervormingsplan te realiseren. Het klinkt heel Italiaans. Connie in Athene. Um, hoe is dat in Griekenland? Want het uh, parlement mag dan akkoord zijn met alle nieuwe bezuinigingsmaatregelen en herstructureringen. De bevolking denkt daar bepaald anders over. Ja, ik zei al in het begin, iedereen eigenlijk betaalt de prijs hier. De regering, doordat ze steeds meer steun verliest... bij de Griekse bevolking en in de eigen fractie en partij. En ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met de massale... Protesten van de laatste dagen, uh, protesten met uh, geweld en vernielingen door anarchisten, botsingen tussen demonstranten, uh, wat we gisteravond zagen uh, voor het parlement. In dit geval tussen leden van de communistische vakbond die werden aangevallen door de anarchisten. En, en helaas ook een, een slachtoffer, een vakbondslid, uh, is aan een hartaanval overleden op het Syntagmaplein. En uh, ja, de, de Griekse bevolking heeft met de, dit massaal protest toch een van de grootste van de laatste twee jaar sinds de crisis begon... toch wel laten, uh, duidelijk laten merken dat voor hen de maat vol is. Ja, en dat geeft toch weer wat wantrouwen over uh, de mm, voornemens van Griekenland... om tot uh, oplossingen te komen. De ministers van Financiën van de Eurolanden hebben een harde kluif. Ze komen vanmiddag bij elkaar. Een mens wacht per dag ongeveer een half uur. In de rij bij de bakker, aan de lijn met de internetprovider en in de inspirerende wachtkamer van de tandarts. Over een heel leven is dat ongeveer twee jaar. Genoeg gewacht dus. Peugeot introduceert PeugeotWebstore.nl. Een handige website waar u in één oogopslag alle voorraadmodellen van uw Peugeot dealer kunt vinden. Met al het voordeel dat bij voorraadmodellen hoort. En zo rijdt u in no time een fonkelnieuwe Peugeot. Kijk snel op PeugeotWebstore.nl. Geld stinkt, geld helpt, geld verhuist. Bij de ASM Bank gaan we duurzaam om met uw geld. Mooi? Het wordt nog mooier. U ontvangt nu 10 euro verhuispremie als u een betaalrekening opent. Die levert u ook nog eens 1% rente op. En ons speciale overstapteam maakt verhuizen gemakkelijker dan u denkt. Kijk op asmbank.nl. ASM Bank, voor de wereld van morgen. Kijk voor al het voorraadvoordeel op de Peugeot 107 op Webstore.nl. Bij een woningbrand heb je drie minuten om jezelf in veiligheid te brengen. Dat is best kort. De brandweer is er in acht minuten. Wat doe jij bij brand? Daar moet je nu over nadenken. Een traditioneel kerstpakket? Ja joh, dat is ook Tintelingen. tintelingen Wij als Nederlandse Brandwondenstichting doen er alles aan om slachtoffers van brand te voorkomen. U ook? Ga naar watdoejijbijbrand.nl en doe de test. Je kerstgeschenk kies je lekker zelf uit. Toch? Radio 1, het NOS-journaal. Libiërs viert feest na de dood van Gaddafi en ingelast crisisoverleg in Brussel. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De dood van kolonel Gaddafi heeft op veel plaatsen in Libië tot veel feestvreugde geleid. Overal in het land gingen vannacht mensen de straat op, zegt journalist Gerbert van der A. Dat, dat is, het ging door tot diep in de nacht. En ik, ik zit in een klein hotel in de, in de oude stad, dat vlakbij het uh, Groene Plein... wat tegenwoordig het Martelarenplein heet, dus het, het centrum van, van de stad. Ja, Dus daar, bij ja, gebrek aan vuurwerk, werd daar ook de hele avond in de lucht geschoten. Dus ja, ik kon de slaap uh, wat moeilijk uh, vatten. Over de manier waarop Gaddafi aan zijn eind is gekomen wordt steeds meer duidelijk. Volgens interim premier Gibril stierf hij door een kogel in zijn hoofd bij een vuurgevecht tussen zijn aanhangers en tegenstanders. Gibril zei dat Libië na jaren van tirannie nu opgelucht kan ademhalen. Well, I would sum it up in just one word: relief. You know, when you you have a real, a real pain in every part of your body, you know, and all of a sudden you sense a sense of relief, you know.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 In Brussel vergaderen de ministers van Financiën van de 17 eurolanden vandaag over de eurocrisis. En morgen komen alle ministers van de EU van Financiën mee vergaderen. Ze bereiden de top voor van regeringsleiders. Die is zondag. En er wordt nu al van uitgegaan dat het dit weekend niet lukt om tot een akkoord te komen over crisismaatregelen. En daarom komt er een extra eurotop, waarschijnlijk begin volgende week.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 En de democraten blokkeerden op hun beurt in de Senaat een republikeinsplan om 3% inkomstenbelasting af te schaffen voor bedrijven. Het senaatsgebouw in Chili is urenlang bezet gehouden door boze studenten. Tientallen studenten kwamen het gebouw tijdens een vergadering binnen en begonnen te roepen. De senatoren vluchten de ruimte uit, waarna de studenten het gebouw urenlang bezetten. De demonstranten willen een referendum over de sociale problemen in Chili. Onder meer tegen het onderwijsbeleid wordt al maanden betoogd. Studentenvakbonden willen dat scholen en universiteiten in Chili voor iedereen gratis worden. Het Chinese meisje dat vorige week twee keer werd overreden... en niet werd geholpen door omstanders, is overleden. Het ongeluk bracht in China een heftige discussie op gang. Op beelden van een bewakingscamera is te zien... hoe het meisje door een vrachtwagen wordt aangereden... en dat meerdere voorbijgangers haar zien liggen, maar niet helpen. Even later wordt ze opnieuw aangereden... en dat meisje blijft al zwaargewond op straat liggen, kind van twee. En ze is nu in een ziekenhuis overleden. Op het Amsterdam Dance Event is bekendgemaakt wie zich het komende jaar de beste DJ van de wereld mag noemen. Die titel ging de afgelopen vier jaar naar Armin van Buren uit Leiden. Maar dit jaar werd gekozen voor de Franse DJ David Guetta. Die werkte onder meer samen met de Amerikaanse rapper Snoop Dogg. I just wanna make you de lijst is samengesteld door lezers van het Britse DJ Mac. Armin van Buren staat op plaats 2. DJ Chesto op 3. En de derde Nederlander in de top 10 was Afrojack op nummer 7. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag en ook het weekend is het prachtig weer met veel zonneschijn. De buien zijn zo goed als verdwenen. En daar hoeven we de komende dagen niet meer naar om te kijken. Het is wel vrij fris, vooral de nachten. Afgelopen nacht daalden de temperatuur in het zuidoosten van het land tot rond het vriespunt. En ook aankomende nacht kan dat lokaal weer het geval zijn. Vandaag veel zonneschijn en temperaturen van maximaal 12 graden bij een overwegend matige wind uit het zuidwesten. Ook zaterdag en zondag is het zonnig najaarsweer met maximaal rond 12 of 13 graden. Na het weekend is het op maandag nog droog en overwegend zonnig. Dinsdag wordt er weer neerslag verwacht. AMWB verkeersinformatie. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda staat voor de Van Brienenoordbrug twee kilometer file op de hoofdrijbaan. De rechterrijstuk is daar dicht, want er staat een kapotte auto. En de A27 Utrecht-Almere. Daar staat de, bij Almere Hout drie kilometer file door een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is afgesloten. Je kan er langs via de af- en oprit. Een autobrand op de A76 vanuit Heerlen naar Geleen. Tussen Nut en Spouwbeek. 3 kilometer file. Rechterreis ook is afgekruist. En de N57 naar Rotterdam. Die loopt vast tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 over 3 kilometer.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 Hij kan altijd en overal zijn gegevens inzien. En dat zelfs zijn accountant nu makkelijk mee kan kijken. Maar wij zeiden, nee, Willem, dat is heel aardig van je, maar je hebt het al zo druk. Wat je ook onderneemt, wij hebben exact de software die je nodig hebt. Jouw branche, your exact. Pertinente vragen over zagen. Zeg Bart, ja, 199 euro voor zo'n kettingzaak van Stiel. Dat is mooi, maar uh, hoe leg ik dat thuis uit? Nou, wat zegt Inge tegen jou als er een paar nieuwe schoenen zien staan? Eh, um, 199 euro, dat is toch bijna voor niks? Maar zo moet jij dat ook doen. Oké, okay, biertje? Ja, lekker. Stiel, sterk werk. Vertrouwd in een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de spaar-online-rekening met een rente van 2,9 via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Reanimeren kun je makkelijk leren. Let op. Zet je hand hier op de borstkas, zet je andere hand zo bovenop. Dan druk je het borstbeen tot daarin en laat het terugveren. 30 keer snel achter elkaar. Dan het hoofd op deze manier kantelen, neus dichtknijpen... en twee keer beademen. Kijk, zo. Je merkt nu hoe belangrijk het is dat je zelf kunt zien hoe je moet reanimeren. Volg een reanimatie- en AED-cursus en herhaal deze elk jaar. Want op een dag is het geen oefening. Meld je aan op 6minuten.nl van de Nederlandse Hartstichting. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de Spaar Online rekening met een rente van 2,9% via westlandUtrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Veel over de gebeurtenissen gisteren in Libië vindt u op onze website nos.nl in woord en beeld en geluid. We praten er straks ook uitgebreid over door. Eerst sport. Ronald van der Geer, goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Gisteravond weer een ouderwets avondje Europa Cup voetbal, Europa League. Nederlandse ploegen AZ, FC Twente, PSV deden het heel erg goed en toen gisteravond haperde het opeens bij AZ. Hoe kan dat? Dat is heel gek. Uh, misschien is AZ een beetje slachtoffer van het eigen succes... en gaat het toch tegenstanders op bepaalde rangorde zetten... en denken, ja, misschien hoeven wij niet voluit te gaan tegen uh, Rapid Wien... of uh, Austria Wien, want zo zag het er eigenlijk een beetje uit... Uh, Natuurlijk wordt het ontkend vanuit alle kanten. Maar als je niet geconcentreerd, niet scherp aan een wedstrijd begint... heeft dat toch te maken met je instelling. En AZ moet nou eenmaal als een team presteren. Iedereen is hard nodig. En AZ ging dingen doen in de wedstrijd tegen Ousker die het normaal nooit deed. Heel slordig zijn in de passing, Veel dom balverlies. Zelfs aanvoerder Moisander, normaal een rots in de branding. Ja, verloor gewoon in een-op-een -een duels. Verloor die gewoon de bal. AZ was niet sterk in de duels in de tweede helft. Dat moet je wel zeggen. Uh, was het beseffer wel Vocht de ploeg. Merci. <sus> En uiteindelijk leverde dat nog een punt op. Maar het had wel bijna schade opgeleverd, die laxe houding. Ja, en was bij FC Twente misschien wel net andersom. het waar het wat stroef draait, beseffen ze dat er een tandje bij moet? In zo'n Europese wedstrijd tegen een tegenstander die de gelegenheid geeft. Die de ruimte weggeeft. En ja, Twente heeft een perfecte avond beleefd. Heeft zich zo goed als geplaatst. Heeft een prachtige 4-1 overwinning geboekt. Maar nog belangrijker, smaakmaker. één van de smaakmakers van het voorseizoen, Chatli, Lang geblesseerd geweest, mocht gisteren weer even invallen. Maakt een goal en heeft een assist. Ja, dat, dat is een prachtige avond geweest. De Tuckers overigens direct na de wedstrijd teruggevlogen. Dus die hebben vannacht in eigen bed uh, waarschijnlijk heerlijk genoten van, uh, van deze wedstrijd. Ja, en PSV, uh, uh, ja saai, maar wel zeer effectief. Dat is precies wat, uh, wat er over de eerste twee wedstrijden... ook al kon worden gezegd, Marcel. Het lijkt een beetje PSV eigen in Europa dit seizoen. Wat opviel was dat uh, bij, uh, bij PSV in dit geval niet Strootman... de aanjager op het middenveld was, maar de spelmaker eigenlijk Engelaar was. Strootman kreeg uh, wat rust. En juist het feit dat Engelaar in de rust er weer uitging... vanwege een enkel blessure en Strootman er in de tweede helft bij kwam... verklaarde wel dat PSV net een tandje sneller iets meer naar voren ging ging spelen. Ja, Strootman maakte wat dat betreft wel het verschil... maar PSV was degelijk, er zat werkelijk geen, geen, geen, geen franje aan... Nee. Maar, maar wel gewoon een, ja, een 1-0 zegen. En, en zo is PSV en we moeten het er maar mee doen. Maar als je kijkt naar het resultaat, Marcel, dan is er niks te klagen. Negen punten uit drie wedstrijden, wat is er mis? Zal Fred Rutte zeggen. Ja, een Nederlandse ploegen dus door of bijna door in ieder geval. En dat is wel ook belangrijk voor het Nederlandse voetbal, hè, Ronald. Ja, dan krijg je punten hè? en uh, uh, met, uh, met punten creëer je weer extra plekjes in de Europa League, want we zijn aan het begin van dit seizoen... een plekje kwijtgeraakt. Dat krijgen we volgend seizoen wel weer terug. Dus dan mag er weer één ploeg extra Europa League spelen. Maar dat wil je wel graag zo houden Daar heb je punten voor nodig. En wat dat betreft was het een goede avond gisteren. Ronald van der Geer over het voetbal van gisteravond. Dankjewel, Ronald. Dan weer naar Libië of over Libië. Om te praten, want Gaddafi is dood en Seert is in handen van de opstandelingen. En de NAVO wil nu de missie in Libië beëindigen. De Nationale Overgangsraad en de Verenigde Naties overleggen vandaag met de NAVO over het terugtrekken van de troepen. Ga ik over praten met generaal majoor buitendienst, Berry Makko. Meneer Makko, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst maar even terug toch naar um, wat er gisteren gebeurde in Libië. Uh, toen u het nieuws hoorde over Gaddafi, uh, wat was uw eerste gedachte? Mijn eerste gedachte was eigenlijk, het heeft wel erg lang geduurd. Maar het was natuurlijk onvermijdelijk. Is, dit moest gebeuren en dit zou gebeuren. Zeker niet de rebellen zo gesteund zijn door de NAVO. En uiteindelijk zeer effectief zo is gebleken. Ja, was u eigenlijk verbaasd dat hij er nog altijd was in het land? Ja, ik had zelf gedacht dat hij naar het zuiden getrokken was. En uh, van daaruit een guerrillaoorlog oorlog zou gaan voeren. Maar uh, ja, de man was en zijn systeem was erg trots. En zij vonden tot laatst toe dat zij uh, er recht op hadden. En zo zie je hoe uh, in een 40 jaar bewind... Uh, hoe je, laten we zeggen, je eigen denken uh, volledig kunt veranderen als, als regime. En uh, totaal het contact met de eigen burgerbevolking verliest. Uh -huh. dat, dat, dat bleek wel. Nu is dus ook de laatste slag. En uh, het oppakken uh, van Gaddafi uh, gebeurt met hulp van de NAVO. Wat, wat vindt u van die rol? Ja, ik, ik denk toch wel dat het goed is. Want het was een militair konvooi. Uh, de NAVO heeft zich altijd ingezet om de burgerbevolking te beschermen. Gisteravond in de nieuws zag ik mijn collega Frank van Kappen. En een meneer tegenover die zei... ...ja, maar ook het regime van Gaddafi had dan beschermd moeten worden. Ik ben daar volledig mee oneens. Omdat zij de misdaden tegen de eigen burgerbevolking pleegden. Ja. Dus ik denk dat, uh, dat de NAVO het uitstekend heeft gedaan. Ja, en natuurlijk was bij de slag om, om zeer te... Uh, ...wel bekend dat er pogingen zouden gedaan worden om uit te breken. Dat het Gaddafi zelf was, uh, dat wist me nog niet. Maar de Fransen hebben dat heel effectief gedaan. Dat was een grote kolonne die uit uitbreken was, en die hebben ze gestopt. Ja. En uiteindelijk heeft de eigen rebellenmacht heeft Gaddafi te pakken gekregen. Ja, maar dat, zegt, dat zegt de Franse minister van Defensie ook nadrukkelijk. Hè? We hebben het konvooi gestopt, maar zeker niet vernietigd. Nee, maar er zijn natuurlijk een aantal voertuigen vernietigd om het, om het te stoppen... Maar toen de mannen uitvluchten, hebben de vliegtuigen verder niet de personen aangevallen. Dat is gebeurd door de rebellen zelf. Ja, nu hebben we de secretaris-generaal van de NAVO gehoord. Rasmus zegt ook, zo snel mogelijk die missie beëindigen. Althans, daar gaan we over praten, zo snel mogelijk. Wat vindt u? Moet de NAVO nu zo snel mogelijk daar weg? Nou, ik vind wel dat we moeten kijken wat het Libische volk nog nodig heeft. De overgangsraad zal ongetwijfeld zeggen van, we hebben nog wel wat bescherming nodig... Ik noem maar iets, het is toch wel handig als de mijnen nog geveegd worden en zo in nog zouden zijn. Het luchtruim, als de Libische leger het niet zelf kan beschermen. Misschien kan de NAVO daar ook functioneel in zijn. Maar dat zal op een heel andere schaal zijn dan tot, tot nu toe. Maar de, de overgangsraad zal die vraag moeten stellen. Ja. Maar uh, dan moet, daar moet je dus naar kijken. Maar in ieder geval lijkt me uh, luchtruim verdedigen en zo of in de gaten houden niet meer nodig. Ja, maar ieder land houdt zijn eigen luchtruim in de gaten. En uh, dat doen wij, dat, uh, dat doet binnen de NAVO. Dus uh, waarom zou Libi dat niet zelf uh, doen? Maar er is op dit moment geen enkele dreiging natuurlijk in, in die regio. Dus dat zal op een zeer laag niveau zijn. Ja, goed. Nog een klein Nederlands puntje. Er staat nog altijd een linkshelikopter op het strand? Ja. <laughs> Moeten we die ja. nog terughalen? Uh, ik, ik vermoed dat het terughalen, dat het meer kost dan uh, de, het afstoten ervan. Want u weet dat binnen ongeveer een half jaar de links, alle linkse worden afgestoten. Ja. En ik weet niet of uh, dit ding wat daar nog staat uh, ongetwijfeld niet meer op het strand... Uh, ongetwijfeld beschadigd zal zijn of het nou veel waarde heeft. Uh, ja, het is meer semantiek, uh, dus symbolisch om uh, dat ding terug te halen. Ja. En dat zal ongetwijfeld gevraagd worden. Maar u zegt laat maar staan? Nou ja, laat maar staan is ook weer... maar. Uh, ik zeg, het heeft nauwelijks waarde meer worden voor ons. Goed zo. Generaal uh, major buitendienst bij Remarco, hartelijk dank voor uw commentaar. We zo verder over de wederopbouw van Libië. En dan hebben we vooral over de bestuurlijke problemen die eraan gaan komen. Eerste verkeersinformatie met niet zo heel veel files, Dennis, mooi. Dat klopt helemaal maar zo. Ik heb maar twee echte files te melden. De A27 vanuit Utrecht naar Almere. Daar staat bij Almere Hout drie kilometer. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Een tijdje moesten het verkeer daar langs via de af- en oprit. Maar nu is de weg weer vrij. Een autobrand in Limburg op de A76 vanuit Heren naar Geleen... tussen Knoppen ten Essen en Spouwbeek staat 5 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Nu Gaddafi dood is, kan iedereen zich echt helemaal gaan richten... op de wederopbouw van Libië. Meerdere landen staan ook te trappelen... om een stukje van de Libische taart op te eisen. Dat kan natuurlijk pas als de diplomatieke structuren zijn hersteld. Daar ga ik over praten met diplomatiek expert Robert van der Roer. Meneer van der Roer, goedemorgen. goedemorgen. Ja, wat is het eerste, denkt u, dat er gaat gebeuren op diplomatieke vlak? Ja, ik denk dat er toch... Uh, ja, dat is toch een beetje geduld tonen. Want uh, de, de grote vraag, en dat is de allesbeslissende vraag... hoe stabiel is de Libische overgangsraad? Dat is uh, een open vraag die, uh, ja, die, sm die smeekt om een antwoord. Heeft u dat Ook... al? Heeft u, heeft u er al een indruk van? Nou, als je kijkt uh, onder de, naar de barbarij waarmee... Uh, Gaddafi gisteren aan zijn eind is gekomen... dan mag ik me ernstig zorgen... de overgangsraad heeft gisteren bewezen... als waar is wat we... als alle scenario's kloppen... namelijk dat Gaddafi is geëxecuteerd... dan is dat niet volgens de spelregels gebeurd. En dan is er maar één conclusie... de overgangsraad heeft de rebellen niet in de greep. Maar valt dat, dat al van ze te verwachten? Uh, nee, maar het is wel een vaststelling. Dus het gaat, het gaat. Je moet altijd uitkijken om eisen te gaan stellen. Daar heeft het Westen een handje van gehad in Afghanistan... En in Irak. Maar je kunt wel cool vaststellen. dat uh, ja, er geen begin van een rechtsstaat uh, is nog. En kijk, dat Gaddafi een dictator was. Um, die gruwelijke dingen heeft gedaan. dat is, uh, staat buiten kijf. Maar doe een ander niet aan, wat je zelf ook niet aangedaan wil worden. is een oud gezegde. En dat gaat ook hierop. Ja, en dat, dan zegt u dus. dan hadden ze al alles op alles moeten zeggen, te zetten. om uh, Gaddafi um, leven te, te houden, in leven te houden. en te zorgen dat hij berecht wordt. Ja, de vraag is natuurlijk uh, of dat in het belang is van uh, Libië. De, zo cynisch werkt het ook. Misschien dat uh, eh, Gaddafi die compleet van het toneel verdwenen is... Uh, ja, dat, dat helpt misschien om Libië weer op te bouwen. Uh, want dan word je ook niet achtervolgd door dat verleden... en dan kun je met een schoon bord beginnen. Ja. U zegt geduld moet er betracht worden. Kijken of ja. die overgangsraad stabiel is. Uh, zullen landen dat geduld hebben? Nou ja, je hebt een eh, om even het tableau te schetsen van welke spelers heb je hier nou. Je hebt de Verenigde Naties op de grond met een missie. Die wordt geleid door Ian Martin, dat is de oud-secretaris-generaal van Amnesty International. Dat is een, een mensenrechtenactivist, puur zo. De, de, de man wordt al om lof toegezwaard. Dan heb je de contactgroep, dat is een groep van landen eh, met westerse en, en Arabische mogendheden... die al vaker bijeen is geweest om Libië eh, te helpen... Uh, dan heb je de, de, de, de individuele lidstaten. Nou, die zullen vooral uh, jagen op hun oliebelangen. En dan heb je die overgangsraad. Ja, die moet uh, militaire groepen, uh, berbers, islamisten, gematigden... Uh, en mensen tussenuit Oost en West verenigen in Libië zelf. Tel uit je winst. Wat die overgangsraad vooral moet doen, als je kijkt naar... wat gebeurt er nou in de beginfase post-conflict... zoals dat mooi in de diplomatieke jogon heet, na een conflict... Nou dan, zijn er, uh, dan is er aan de, de zittende macht de, de taak om te bewijzen... dat ze uh, vertrouwenwekkende maatregelen kunnen nemen. De, uh, confidence building measures, kunnen ze dat? Kunnen ze nu met een paar acties komen waaruit al die bevolkingsgroepen en al die, ja, die hele lappendeken van Libië... kan zeggen, kijk, dit is toch wel een goede club. Maar uh, het kan ook heel goed zijn dat deze mensen niet blijven zitten... en misschien wel helemaal niet trek hebben in regeringsmacht. Ja. Maar waar zij ook toe zullen komen, en u geeft het al aan... dat is een lastige klus om, om dat daar te verenigen, al die mensen... want je hebt ook nog gaddafi aanhangers natuurlijk, die overal nog wonen. Er ja. zullen toch landen staan te trappelen om daar deals te sluiten. U heeft het al over de olie, maar er moet ook in infrastructureel... heel veel gebeuren natuurlijk daar. Ja, het gaat om, uh, als je nou hebt uh, over welke taart moet er verdeeld worden. Nou, dan gaat het om de, ja, de, de wederopbouwprojecten. Nou, dat loopt van, uh, van waterleiding tot ook militair. Hè? Want de NAVO heeft natuurlijk toch ook het een en ander vernietigd. Dat moet ook weer bijgespijkerd worden. Uh, en dan heb je natuurlijk de olie. Ja. Nou, daar, uh, eerder dit jaar zijn uh, de, de Fransen al in galop naar Benghazi uh, getrokken om daar uh, goede, ja, uh, goede vriendjes te maken met de, met de overgangsraad... om, uh, ja, als, als straks de oliecontracten verdeeld moeten worden, vooraan te staan. Ja, ze waren de, ook niet voor niets de, de eerste vriendjes, hè? Daar waren ze nee. snel mee. Nee, en, en in Londen was BP uh, verontrust dat zij uh, ernaast zouden grijpen. Uh, de, de, de, de Chinezen en de Russen die tegen uh, militair ingrijpen waren in Libië... ja, die moeten toch het ergste vrezen... De overgangsraad heeft ook al laten doorschemelen. Ja, jullie stonden niet vooraan, nu staan jullie straks achteraan. als het, als het op oliecontracten aankomt. De vraag is natuurlijk of de soep zo heet gegeten wordt. Maar hmm. het geeft wel iets aan dat, dat, ze, ja, dat ze zo. Libiërs kijken een beetje zwart-wit tegenaan, nog. Ja, een beetje zwart-wit. Terwijl ze misschien wel op hoog diplomatiek niveau zouden moeten kunnen opereren. Dat de vraag natuurlijk of ze dat kunnen. Ja, nou dat weten we niet. Uh, je hebt, het gaat eigenlijk om twee mensen die, de, die de, in, in het oog springen. Dat is Jalil uh, en Jebril. En we weten van beiden niet of zij de, zeg maar de statuur hebben. En de, het geduld hebben. En zeg maar de ruggengraad flexibiliteit hebben. Om, uh, om op de been te blijven. in deze in, in, in, in, in onge Ongetwijfeld in deze ja, jungle. Want dat gaat het toch worden van, van verschillende groepen. Dat moeten we afwachten. Dat weten we niet. Het lijkt mij... Uh, onmogelijk dat ze dat alleen kunnen. Als je kijkt naar Afghanistan en Irak. Daar heeft uh, een van een, Sveil's ja, een, beste diplomaten. De Algerijn Lakdar Brahimi. Heeft maandenlang gesleuteld aan het vinden van uh, regeringskandidaten. Uh, dat de Libiërs dit in hun eentje kunnen, nou dat, ik, dat, dat lijkt mij uitgesloten. Ja, en zijn er dan landen die niet alleen daar geld willen verdienen en die ook wel degelijk op dit vlak Libië willen helpen? Nou, ik denk dat, je, dat, het, dat er toch een rol voor de Europese Unie ligt, sowieso bij het opbouwen van de rechtsstaat. Maar dat geldt eigenlijk voor het hele bestuurlijke apparaat van de gemeenteraad tot noem maar op. Uh, dat is uitgesloten. Dat ik, ik denk dat het zeker is dat de Europese Unie daar een rol gaat spelen. Hoe groot dat zal zijn, dat is aan de Libiërs zelf. Uh, u, u vindt dat die die rol moeten gaan spelen? Uh, zou de EU dat naar zich toe moeten trekken? Zou Catherine Ashton daar zich moeten melden? Eigenlijk is dat al, uh, een, een beetje, uh, gebeurt dat al achter de schermen. Dat wordt ook al besproken in die contactgroep. Dat wordt ook al besproken bij de Verenigde Naties. De EU heeft daar wel ervaring mee. Uh, maar de grote les van Afghanistan en Irak is... dring jezelf niet op, Westen, internationale gemeenschap. Laat het de Libiërs nu zelf doen. Nou, dat gaat, uh, het, is nu, het is nu eigenlijk de af te wachten wat ze gaan vragen. Ongetwijfeld zal er ook wel weer een donorconferentie gaan komen. Ja. Niet zozeer om geld, maar wel om wat bieden jullie aan. En daar wordt alles samengebracht en verzameld. En dan komt er een pakket uit. Zo gaat het dan meestal. Expert in de diplomatieke wereld, Robert van der Roer. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht met Mayan Koek. CNN meldt dat de Overgangsraad in Libië morgen het land volledig bevrijd zal verklaren. Op de site is een serie foto's te zien van Gaddafi. Op de eerste zwart-wit foto zien we de jonge dictator in uniform... vlak nadat hij de staatsgreep heeft gepleegd en koning Idris heeft afgezet. De laatste foto is in maart van dit jaar genomen. De 69-jarige Gaddafi lacht en houdt zijn armen omhoog... terwijl hij een hotel in Tripoli binnenloopt. Feest in Libië, kopte de Telegraaf... en plaatst een grote foto van opstandelingen die hun wapens omhoog houden. De mannen zitten in militaire kledij op een tank. In heel Libië werd gisteren feest gevierd... na het bekend worden van de dood van Gaddafi. Behalve in Beni Walid, een stad 150 kilometer ten zuiden van Tripoli. In die stad bleef het de laatste weken verzet komen van Gaddafi-aanhangers. Gisteravond was Benny Walid formeel nog niet in handen van de overgangsregering. En het is onduidelijk of de strijd er nog steeds doorgaat. Ook het AD bleek terug op het leven van Gaddafi... die ze de dictator die geen maat kon houden noemen geschiedenis van Libië is vormgegeven in een tabel... net als de stamboom van de familie Gaddafi. Op de website van de 17e februari, de Libische jeugdbeweging... staat in rode letters te lezen dat dit een historisch moment is. Gaddafi is dood. Schokkerige filmpjes en foto's van de laatste minuten van Gaddafi... zijn te zien op de site. Lezers reageren op de dood van de leider. Het is passend dat iemand die zijn tegenstanders ratten noemde... zelf als een rat uit het riool is gestorven, schrijft iemand. Een ander spreekt van een prachtig moment... That's for Lockerbie. De Engelse krant The Sun heeft de foto van het bebloede gezicht van Gaddafi geplaatst naast de kop. Die is voor Lockerbie. Aan de andere kant van die kop is een foto te zien van het vliegtuig dat in 1988 boven het plaatsje Lockerbie in Schotland tot ontploffing werd gebracht. De krant schrijft over Gaddafi's laatste woorden nadat hij gevangen was genomen. What did I ever do to you? zei hij tegen opstandelingen. In de Volkskrant een reportage over het Veldhospitaal... waar de gewonden van het slotoffensief om de stad te naartoe zijn gebracht. De binnenplaats van het ziekenhuis vulde zich gisteren met trucks vol opgewonden strijders. Ze hebben Gaddafi te pakken gekregen. Hij komt eraan, schreeuwt een van hen. En op de achterbak van een wagen ligt een lichaam. Het is A Abu Bakr Younes, schreeuwen strijders. Neem een foto van hem. De arts voelt de pols van de voormalig minister van Defensie... en bevestigt dat hij dood is. De menigte juicht. Het gezicht van de minister zit onder de strepen met blauwe verf... Op de stoep van het ziekenhuis ligt een soldaat van Gaddafi. Ook zijn gezicht is blauw gemaakt. Een arts zegt, waarschijnlijk wilde Gaddafi de mensen die bij hem waren kunnen herkennen. Vandaar die blauwe verf. Syrische media melden over de dood van Gaddafi niets. Libische leider deed zijn laatste uitlatingen richting het, volk, uh, richting het volk via de televisie in Syrië. Op de site van persbureau Sana wordt met geen woord gerept over de dood van Gaddafi. Ander nieuws dan. De overheid wordt als werkgever voor jong talent minder aantrekkelijk door krimp en vergrijzing. Talent gaat verloren. Dat blijkt uit een enquête van binnenlands bestuur onder ruim 1500 ambtenaren en bestuurders. Ze vinden dat hun organisaties nauwelijks maatregelen nemen om de uittocht van oudere medewerkers op te vangen. De echte uitstroom van ervaren werknemers begint in 2015. Inspectie voor de gezondheidszorg geeft een farmaceutisch bedrijf een boete van 45.000 euro vanwege verboden gunsten aan neurologen, schrijft Trouw. Het bedrijf Alagaan nodigde medisch specialisten uit... in een hotel voor een bijeenkomst over het voorschrijven van botox... bij chronische migraine. De neurologen kregen 1200 euro voor de bijeenkomst van enkele uren. En volgens de inspectie stond die beloning niet in verhouding... tot de prestatie op dat congres van de artsen. Vindt u in de media vanochtend meer over. Na acht uur bij ons nog veel meer over Libië. Contact met Tripoli, daar is Gerbert van der A, journalist en Libië-kenner... Hij was bij de festiviteiten gisteravond en ook vanochtend is hij de straat daarop gegaan. Hier is Hans-Jaap Melissen, vaak aan het front in Libië geweest, verteld over wat hij nog weet over de dood van Gaddafi en zijn zonen. Libyan TV is saying that Muammar Gaddafi has been captured. Wat ze melden is dat ze Muammar Gaddafi hebben gevangen. Gaddafi is in de hands of de rebels. I'm very happy before he's killed. Hij werd gepakt en gedood. Waiting for that day. 20 oktober 2011. We've got about 20 seconds of video. This is a video of the former Libyan leader Muammar Gaddafi dead. Hij lag dood op de straat in Sirte. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hé? 12? Ja! Alleen bij je cv-ketel van Nevid. Geen 2, geen 5, geen 7, geen 10, maar 12 jaar garantie! Helemaal gratis! Zo! Tijdelijk, gratis 12 jaar garantie op alle onderdelen van de Topline HR-ketel van Nevid. Vraag het uw Nevid-dealer of kijk op nevid.nl. Nevid, nevid houdt Nederland warm. Droogte en honger bedreigen miljoenen levens in Afrika. Noodhulp is noodzaak, maar een structurele oplossing helpt langer. Wilde Ganzen helpt Keniaanse gezinnen de droogte te overwinnen. Doet u mee WildeGansen.nl de Niks meer te besparen. Wake up, go Kyocera en bespaar tot wel 75% op de kosten van kleurprinten... met het Kyocera Pro Rato Color System. U betaalt alleen voor de kleur die u echt gebruikt. Kijk snel op gokyocera.nl Wake up, gokyocera.nl Help gezinnen in Kenia de droogte te overwinnen, Gansen.nl. Kleurprinten al vanaf 1,7 cent per afdruk met het Kyocera ProRato Color System. Kijk op gokyocera.nl en bespaar tot wel 75% op uw printkosten. Goede leiders motiveren op dominante drijfveren. Management Drives. Mastering Leadership. Stel, u gaat voor langere tijd in het buitenland wonen. Dan zou u zomaar van alles kunnen gaan missen. Vrienden en familie of echte Hollandse drop. Wat u in elk geval niet hoeft te missen... Is de opbouw van uw AOW-pensioen. De sociale verzekeringsbank biedt namelijk een vrijwillige verzekering voor de AOW. Kunt u ook na uw pensionering blijven genieten? Kijk snel op svb.nl. Svb voor het leven. Verbeter de performance van uw organisatie. Management Drives. Mastering Leadership. Wilt u weten hoe u zich vrijwillig kunt verzekeren voor uw AOW-pensioen? Check het op mijnsvb.nl en log in met uw DigiD. Dit is Radio 1.